Wij adviseren u deskundig over oorzaken en mogelijkheden. En bieden. Wij denken altijd met u mee. Autobedrijf Carimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curie-straat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfcarimo.nl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 Ik dacht erom, maar geen schip. De bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. Nou, weer een rustig stukje muziek is uh, aangeschoven. Erik Swimmer van het casino en zeer goedemorgen. Hele goedemorgen. goedemorgen. Pas goedemorgen. terug van vakantie zouden te zien. Zeker. En uh, dat moet allemaal goed gegaan zijn. Um, hoe lang ben je nu al uh, directeur van dit casino? Ik werk op Zandvoort en Schiphol nu twee jaar. Twee jaar. Uh, als zandvoort uh, pas je daar wel tussen, zo ja. te zien. En, uh, je gaat dus dit jaar ook meemaken dat het Holland Casino 40 jaar bestaat. Ja. Het is allemaal begonnen in uh, 1976 onder Bouwers, moet ik ja, zeggen. Het oude Bouwers, hè? 1, 1 oktober 1976 zijn we geopend. Oh, echt 1 oktober? In, ja, 1 ja, oktober, ja. Okay. ja. In het, uh, in het Oude Bouts Hotel, bouws. ja. Ben je daar ben je toen ook al geweest? <laughs> nou, wel eens langs gefietst met mijn opa, denk ik. Maar uh, je mocht er nog niet Toen mocht ik er nog niet naar winnen, nee. Maar het was uh, wel heel bijzonder. Het was, uh, ja, het was echt, een, echt oud, een, een oud oud casino, casino zeg maar. Hè. Voornamelijk nee. tafelspelen, voornamelijk Frans roulette. Uh -huh. En die, uh, uh, die verandering van, uh, nou ja, chique, uit andere spelen, zou ik het zo zeggen. Want uh -huh. als je daar binnenkwam, dan stonden daar allemaal speeltafels, meer uh, roulette tafels als andere dingen. Ja. Met... Uh, Bezetting 4-5 man per, per tafel met van die arken. En nu zie je dat in de loop der jaren is dat omge, omgegaan. Het gaat, denk ik, nog steeds meer om. Uh, Franse roulette bestaat sowieso al niet meer. Nee. Het is allemaal Amerikaanse is roulette. Amerikaan's roulette, roulette ja. Dat uh, heeft nog één personeel zit, geloof ik? Ja, er staat één dealer achter, achter de achter de roulette -tafel. Ja. En ja, dat, dat komt gewoon de spelsnelheid ten goede. En, uh, en dat is eigenlijk wat mensen wel willen, hè. die kunnen met hun eigen kleur spelen. Hmm. En, uh, en dat is tegenwoordig is het wel wat. Uh, je, je werkt al, al wat langer bij het casino. Heb je dat ook zo zien veranderen? Uh, ja, je ziet wel hè, dat vroeger was het uh, voornamelijk tafelspelen in een casino. En je ziet nu dat de verhouding uh, speelautomaten en uh, tafelspelen, dat, dat die verhouding uh, wat meer richting de speelautomaten gaat. Omdat gasten gewoon heel erg leuk vinden om een spelautomaten te spelen tegenwoordig. En ook de outfit van de gasten. Vroeger moest je echt goed Gekleed. Ja. Uh, mocht je naar binnen, hè? je mocht niet uh, ja, spijtig Nee, vroeger was inderdaad het inderdaad stropdas en colbertje. Ja. En tegenwoordig zijn we daar iets uh, soepeler. Uh, soepeler in. En, ja. en kunnen mensen wat vrijer kiezen in wat ze aanbieden. Nog wel verzorgd, netjes en heel. En, wordt en troon, daar wordt wel we naar, naar gekeken. Daar wordt wel naar gekeken. We zijn er wel kritisch op, maar we zijn wat minder uh, we zijn wat soepeler daarin. Als je, hier, als je hierover begint, moet ik altijd een beetje om lachen. Want een aantal jaren geleden was de slogan hier in Zandvoort: je kan zelfs in je blote kont en op slippers het casino binnen wandelen. Ja. Ja, ja. En dat gebeurde dus prompt. die ja. mensen kregen een badjas als ze mochten blijven zitten. Ja, Geweldig. Nou, tegenwoordig het, zijn we daar wat kritischer Er zijn, ja, ja. zijn toch gasten die uh, ja. geld spenderen, denk ik, toch wel. He? Zo is dat. Ja, ja absoluut. Goe, uh, er is uh, buiten de verjaardag best wel wat te doen over, uh, over de casino's mm -hmm. in, in, uh, in heel Nederland. Vooral stond er vanmorgen weer een stuk uh, dat de ING de eventuele verkoop gaat uh, mm -hmm. begeleiden. Uh, hoe staan jullie daar tegenover als, als personeelsleden? Nou ja, we weten al een tijdje dat er al een casino verkocht gaat worden. Hè? Dat staat in het regeerakkoord. En, en dat betekent dat alle 14 Holland Casino's verkocht gaan worden. Die krijgen allemaal een nieuwe eigenaar. En dat wordt pas begin volgend jaar wordt dat bekend in de politiek, hoe dat precies gaat plaatsvinden en welke casino's dat gaan zijn. Dus dat is nog niet bekend. Uh, dus ja, spannend. En het brengt weer een nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen met zich mee. Hè? Want er komen ook uit de uh, Nieuwe casino's bij, waar er nu 14 zijn, komen er nog twee licenties bij, dus er komen straks 16 legale aanbieders. Dat creëert ook heel veel kansen en mogelijkheden voor al onze medewerkers. Ja, ja je zou ja, je kunnen voorstellen. Ja, toch wel uh, met de tijd. Ja, ja maar ook dat je met het bedrijf en... meegaat. Ja, en, en het is natuurlijk wel spannend omdat er 10 uh, worden verkocht. Uh, als tien en dan krijg je een groepje van vier en dan komen er komen nog twee licenties bij. Ja, dat wordt begin volgend jaar duidelijker. Ja. Dan even naar de verjaardag. Uh, wij hebben hier een uh, mooi programma liggen. Ja, maar, uh, <laughs> ja, ik wil er graag iets over ja, vertellen. Ja, uh, we zijn nu uh, sinds 1 oktober 76 zitten we hier 40 jaar aan het Badhuisplein. En uh, ja, wij zijn nu 40 jaar, dus jarig. En als je jarig bent moet je je trakteren. Ja. Nou, dat gaan we ook doen. We hebben een groot buitenevent, dat is gratis en openbaar. En hebben we eigenlijk een hele grote ex-zaterdagavond. Uh, 1 oktober gaan we om 7 uur beginnen. Ja. En uh, beginnen we met de, onze, uh, de DJ, VJ eigenlijk, uh, Dennis van der Geest. Ja. En om 8 uur gaat Gerard Joling optreden. Leuk. En we sluiten die avond af omstreeks 9 uur nog met een, uh, met een heel groot vuurwerk. Aha. Dus dat gaat allemaal naast het casino buiten plaatsvinden. en Dus we hopen op erg mooi weer. Ja, dat hopen, dat hopen wij dan ook. En dat is ook ja, weer, uh, het is eigenlijk mooi. een spectaculair event voor Zandvoort. En uh, ja, we willen als, uh, als Holland Casino Zandvoort willen we graag de bewoners van Zandvoort uh, uh, trakteren. Dus ik dat denk ook willen dat we hiermee doen. Uh, ja. Ik denk dat heel veel Zandvoorts ook wel graag het casino in Zandvoort uh, willen blijven houden. Mm -hmm. en, uh, gelukkig is het ernstig rustig omtrent de verhuizingsprocedure. Ja, hoor, ja, dat is ja. Op, op het moment niet, aan de, orde. Dat is helemaal niet meer aan de orde. Of de politiek of Holland Casino of de nieuwe eigenaar moet straks anders besluiten. Maar op dit moment is daar geen, uh, geen sprake van. Um, ook voor vaste klanten is er wat te doen, maar ja. dat is ook nog binnen. Ja, we hebben na het, het optreden buiten, dus na het vuurwerk om 9 uur... gaan we uh, verder met een binnenfeest. Um, dat is voornamelijk voor genodigden en uh, voor kaarthouders. Dus voor gasten die een kaart hebben van Holland Casino. En uh, ja, daar is gewoon heel veel entertainment. Uh, dubbele punten kunnen gasten, drie dubbele punten kunnen gasten sparen. Speciale mysteryprijzen. Dus ja, er is van alles wat te doen uh, die ja, avond. Echt een feestavond dus. Dus ook voor de mensen die niet kunnen komen, zaterdag 1 oktober, hebben we gezegd van nou, we willen niet iedereen die, uh, of eigenlijk iedereen die niet kan komen, uh, gedurende de week erna, nog uitnodigen om dan te komen. Kunnen mensen die geen kaart hebben of nog nooit in het casino geweest zijn überhaupt, gewoon een soort rondleiding ook krijgen in het casino? Kan ja, ja, absoluut. Kan, kan je je daarvoor uh, ja, dat kan. aanmelden? Ja, dat is hartstikke ja. leuk. Een uh, rondleiding, je kunt wat speluitleg krijgen... over hoe de verschillende speeltafels werken... of hoe de speelautomaten werken. Er zijn genoeg medewerkers die, daar, uh, uh, die dat willen doen. Absoluut. Ja. Dus we hebben nog een hele feestweek. Eigenlijk na zaterdag 1 oktober. En uh, ja, we hebben een vier gangen menu... voor 40 euro voor twee personen. Dus dat is natuurlijk hartstikke interessant. Um, ja, we gaan natuurlijk mensen een cadeautje geven. Elke 40ste gast. Uh, iemand die op 1 oktober um, 76-jarig is en ons <laughs> ja. gaat bezoeken. Die gaan natuurlijk extra een het zonnetje zetten. Ja, alles, alles rond een getal 40. De, alles rondom 40, ja. Leuk. Um, het casino had zich in het begin heel erg op spelen geënt. Mm -hmm. Daarna op entertainment. Dat ging weer terug naar spelen. Ja. En ik proef nu een beetje dat jullie weer terug gaan buiten dit feest. naar het entertainment. Nou, nee, het, het, het is tweeledig. Hè. We, zijn, we zijn eigenlijk gewoon een speelcasino. Dus ja. we zijn er voor, voor spelers. Mensen die van het spelletje houden. En het leuk vinden om een avond uit te zijn. Waar uh, spelen een onderdeel van is. Uh, ja, want maar, is, uh, elke maand was er toch ook een gast. Een, een, een, een op zanger. Een de, optreden, de de de ja. toch? Elk, is, elke weekend. Elke weekend. Elk weekend, ja, elk ja, weekend hebben we nog steeds, uh, hè? nog steeds, absoluut. Ja, ja er zijn toch uh, mensen van een bepaalde levenscategorie die uh, in Zandvoort niet echt uit kunnen gaan mm -hmm. en maken gebruik van het casino om daar ja. rustig uh, te komen eten of wat. wat ja, dat doen. zien we ook wel. We hebben veel seniorengasten um, en, en ja, het is natuurlijk een veilige omgeving, een hele sociale omgeving en mensen kunnen gewoon rustig in een, in een, in een ja, prettige ambiance hun uh, ding doen en dat ja. is wel heel erg, uh, heel erg fijn. Ja. Um, zijn er nog meer mededelingen omtrent het feest? Ja, het feest is misschien wel leuk om te benoemen. We hebben natuurlijk de he die feestweek en op zaterdag uh, dit is 8 oktober, doen we nog een speciale midnight bingo. Daar hebben we de luisteraars voor oproepen zich om daarvoor op te geven. Dat doen we uh, rondom middernacht en speciale bingo nog. In het, kader in, het van 40, in het casino, in het kader van het 40 jaar bestaan. En dat is de afsluiting. Uh... Dat is eigenlijk de afsluiting. En uh, nou, iedereen uh, bij deze nog uitgenodigd voor uiteraard 1 oktober uh, vanaf 7 uur op het Badhuisplein. Om, uh, om met ons het uh, 40-jarig bestaan te vieren. Ik zal hem nog uh, even herhalen. Om uh, 7 uur is aanvang en start door optreden van uh, Vijay Dennis van de Geest. Wel bekend. Om 8 uur uh, doen jullie samen met de burgemeester en uh, Erwin van de Lambaard uh, de officiële opening. Daarna treedt uh, Gerard Joling op. Om 9 uur is het vuurwerk. En daarna is het uh, binnenfeest voor kaarthouders. Ja. Ik zeg hem maar ontzettend bedankt voor de uitleg. Heel graag gedaan. En uh, tot, je je ja, tot 1 oktober. Ja, tot Dank oktober. Bedankt. Dank je wel. Ja. We'll John Mayer, een heel stukje rustige muziek. En, oh, maar zover zijn we nog niet. Uh, want tegenover ons is aangeschoven... Gerard Scholten, de boswachter. Ja, ik moet mezelf introduceren, heb ik net gehoord. Dus jeetje, wie is het nog Ja. Dat is nieuw, hè? Ja. Nou, ja. deze, omdat de burgemeester daarmee is begonnen, denken we dat, dat kunnen alle gasten dus ook. Ja. Uh, dus onze Gerard uh, scholte, de duinboswachter. Want daar zijn we nog niet helemaal over uit. Nee, nee, nee is ja, allebei, ja, het, is, het is in niet. het duingebied inderdaad. Gewoon voor, voor Zandvoort. Dat ik eigenlijk. De duinwachten ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar goed voor mijn baas weet ik boswachten. Want anders wordt er niks uitbetaald. Er is geen CEO. Er is geen CEO voor duinwachten. Alleen wel voor boswachters. Dus, ja. Ja, dat is, ja. ja, dan kan je beter boswachter dan ja, uh, Normaal ligt deze tafel uh, bezaaid met botjes, beentjes en, uh, en pijpjes. Die je overgevonden gevonden ja. hebt. Ja. En nu uh, voor de luisteraars zal ik het even kort samenvatten. Een boekje met forse bessen herten. Een kaart met allerlei uh, zaden erop. En, en de hef. nieuwe struinen en duinen. Ja, precies. Um, welke volgorde wil jij uh, aanhouden? Oh, ja, jezus. Wat, wat staat hier op een briefje? Oh, oh, ik, ik, en... ik zie hier wel bijvoorbeeld <laughs> uh, uh, al die dennenappels. Ja. En die gaan vandaag en morgen open. Ja, die, en, en, die, en die, gaan, gaan die zaden vallen eruit. Hè? Die ekehoorns, die, die zie je er nu al. Hè? Je ziet nu al versen op de grond liggen. Die, die knabbelen eraan. Hè? Want dat zie je dan, die mooie afgekloven dennenappels. Hè? Ja. Ja. Dat doen de eekhoorns. Als ze een beetje gerafeld zijn... voor een beetje in te gaan op details... als ze gerafeld zijn, dat doen... of de spechten dat... He, die, die, die nemen ze ook mee. en Die pikt er echt met die scherpe snavel... zaadje voor zaadje eruit. Of de muizen. En de muizen hebben zelf een kleiner bekje als, als de eekhoorn. Dus dan zie je die rafels er nog aan. Okay. En, en de eekhoorn, die hebben een grotere bek, zeg maar. Dus die vreet hem echt helemaal mooi kaal. Dat hebben misschien een heleboel mensen wel eens zien liggen... onder zo'n uh, dennenboom. Dus die drie soorten ja, sporen van dieren... zie je wel eens onder een uh, dennenboom liggen. Het is wel grappig dat je, die, uh, dat, je dat dan kan herkennen aan het het het, het gedrag, of het ja. pikgedrag van de vogels en, uh, en, en en de dieren ja ja zeker dat, dat is heel mooi uh. nou ja hier staat nog veel meer op hè de, de hele... nou, ik zie ik zie de kastanje ja de, de, de, de wilde kastanje, inderdaad, die staat ook die staat op een knap, hoor. Want die, die herten, ja, dat is, mensen willen dat weer niet geloven natuurlijk, misschien. Die staat op een achterpoot om te wachten dat die kastanje naar beneden vallen. Ze zijn wel dat, erg vroeg dit jaar, hè? Ja, en dat zijn gebakjes, hè, voor die, voor die herten. Ja. Dat is ze dus zo lekker. Maar ze zijn inderdaad door de droogte, vallen ze al? Of, of, of zijn ze opengeknapt? Ja. Nou, eh... Uh... Ze worden natuurlijk alleen gebruikt als ze opengeknapt zijn. Want ik zie daar flinke stekels aan uh, ja, hangen. die bolster. Inderdaad. Kan, uh, kan een hert een, een bolster breken? Dat doet, doet hij, dat? Ze niet. Doe hij, hij niet. Nee, dat doet hij niet. Hij, hij ja, wacht echt tot hij open Hij wacht echt dat ze naar beneden vallen. En dan valt die bolster meestal uh, automatisch, schiet hij open. Niet open. Ja, ja. En, uh, dus ik overdrijf een beetje dat ze op een achterpoten staan. Zo erg is het ook niet. Maar ja, zit veel. Ze zitten te wachten. Ja, ze zit echt onder die boom. Bij Pandeland heb je bijvoorbeeld zo'n rij, rijtje kastanjes. En hier vlakbij de ingang. Voor, voor mensen die de namen een beetje weten. Het Zandvoortse vlakje heb je daar. En ik uh, heb ook nog een boerderij gestaan. En uh, daar staat ook een paar van die kastanjebomen. Nou, en daar uh, staan die herten ook echt. Je kan als kind bijna geen kastanje meer vinden in de duin. Hè? Want dat ja, wordt opgegeten door die... Door de, of de begraafplaats zie je ze nog wel. Uh, wel ja, ja. Veel Kijk, Ja, Dan moet je niet te hard roepen, anders komen die herten daar naartoe. Ja. Die komen, <laughs> die komen er ook. die komen daar ook. Ja, die komen ja, ja, uh, wat mij opvalt, en wat meerdere mensen opvalt, is dat de, uh, het is september, en dan, maar dan praat ik over een week of drie terug, dat men toen al dacht van, hé, hey, uh, er hangt al van alles in de bomen, kastanjes, uh, uh, eikels dat er al hangen, dat verschuift. In ieder geval dit seizoen is verschoven. ja of, of, of, of, of. Krijgen de dieren daar last van straks? Nee, Want, juist helemaal niet. Weet je wat het is trouwens? Dit, dit, dit jaar, dat mm -hmm. valt meerdere mensen op. Het is een heel goed mastjaar, he, noemen ze dat. Mast, he, dat, dat, bij die wilde zwijnen, bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe. Die... Als er goed mastjaar is, krijgen die een heleboel, een heleboel van die biggen. Krijg je weer een heleboel overlast daar in het dorp. En dan komt er op het Maar dat ze goed gaan. eten. Ja, en dan, staat, en dan zitten er dus heel veel kastanjes, heel veel beukennootjes. Heel veel. Die esdoren hangen vol met, met die zaden. Die zogenaamde helikoptertjes. Ja. He, weet je je kunt ze ook op je neus zetten. Dat de doen sommigen wel. Ja, ja precies. En, dus dat noem je een mastjaar. Ja. En, en, Kijk maar eens ook naar de, naar de Duindorens of na, ook zelfs naar de meidorens, hangen vol met bes. En dat heeft weer alles te maken met het afgelopen jaar. Wat, wat hebben we een heel bijzonder jaar eigenlijk gehad qua weer. Hè? Warm regen, warm regen. Ja, de laatste maand, heel veel warmte. Waren daarvoor warm. En daarom is het ook zo lang heel groen gebleven. Hoog gras wilde bermen. Hè? Wildige bermen. En, uh, dus ik denk dat de het. Maar ook andere dieren zich daar toch goed aan doen. Waar ik, waar ik eigenlijk naartoe wil, uh, is dat omdat het zo vroeg is, is het ook eerder op. Ja. En dan de winter? Ja. Dan, dan, ja. Gaan we daar nog een en hoe in zien? In, in, in, in, in, ja. in de duinen bij ons nu niet. Nee. Want omdat ook het gras, dat staat veel weeldiger. Uh, geen bloemen, want die zijn allemaal opgevreten ja. natuurlijk. Uh, vandaar ook die beheersjacht weer die per 1 november gaat beginnen. Maar het gras staat wel uh, weeldig. En die herten. Kijk, daarom, we hebben geen reën meer. Want die eten geen ruw gras. Nee. Maar die herten kunnen wel uh, ruw gras eten. Die hebben Goeie voor, dat zien er ook allemaal nou redelijk uit. En ja, vooral die mannetjes hebben. Die pompen zich helemaal op ja. voor, de, voor die bronstijd ja. die eraan zit te komen. Dus die uh, beginnen het ook al te verkleuren. Hè. Dat zie je nu ook alweer. De eerste kuilen heb ik alweer. Uh, de bronskuilen heb ik ook alweer gezien. Nieuwe. Dus ja, ja. Dus dat, dat schuift ook naar voren toe. Uh, nee. nee. Ik, ik heb toevallig uh, gisteravond nog een filmpje over de brons gezien. En dat was 2010. En dat was dan al, zeg maar, 24 september. Ja, dat zie je dan op de, daaronder op dat filmpje staan. Waren ze al volop aan het burrelen. En, en, en uh, nou, dat, dat zie ik nou nog niet over een week gebeuren. Nee. Ja, want we zitten ongeveer op de 17 of zo vandaag. Ja, ja, zo, zo. Ja, ja. Dus, eh. Uh, dus dat ben ik ben benieuwd, heeft dat nou te maken met het grote aantal herten? Maar, uh, wel, wel, ze zijn wel begonnen he, met de verkleuring een beetje territorium af, af uitzetten he, door die bronschuilen. En uh, ze zitten dan met die geweien tegen die takken aan te raggen. En, uh, dus ze zijn er wel klaar voor, maar ik, kon, ik heb nog geen enkel uh, burreltje gehoord, zeg maar. Nou ja, er zijn er nu nee. zoveel, dus als er geburreld wordt, wordt er heel, waarschijnlijk de hele dag geburreld. Ja, dat is ja. ja. Zijn er is uh, natuurlijk ja. een heleboel. Ja. Um, tot zover de zaden, he, want dat is het voedsel voor uh, de dieren. Ja. Dan hebben we nog wat bes hier staan. Ja, hier Bessen. Uh, en, en ook in het blaadje. Ja, dat het... Toevallig was ik, was ik even naar binnen gelopen bij de Bruna. Ik zeg, weet je wat, in de, in de nieuwe route... ...daar staat wel een hele mooie wandeling in... ...in de Amsterdamse waterleidingduinen. De uitge... route is een, een natuurblad, toch? Een natuurblad, ja. Okay. ja, een mooie, ja ik... Daar staat een mooie wandeling in. Een hele mooie uh, uh, wandeling door, door de Amsterdamse waterleidingduinen. En toevallig, ja, hoe, wat, hoe is het allemaal mogelijk? Geef ik daar donderdag nog een excursie <lacht> over. <lacht> hey, deze, deze route die hier uh, keurig uitgetekend staat... Ja. Als ik nu bij uh, de Zandverslaande Binnenstap. Ja. Daar kan ik toch ook met bepaalde kleuren uh, zoveel uur uh, wandelen? Ja, je kan. En dan kom ik deze toch ook tegen of niet? Nee, deze route niet. Deze ik hebben we speciaal tegen. uitgezet voor met dit, een... Voor dit blad. Ja, ja. Met, met, met, uh, het blad bestond vijf jaar en mm -hmm. dit is de derde wandeling die ik voor dat blad uh, mocht uitzetten met, uh, met die Paul nou, Je gaat hem zelf lopen uh, dinsdag? Ik, uh, donderdag, donderdag heb ik een excursie uh, van, uh, van een route. staat hier ook bij hoe, wanneer hij is. De, de, de, de tijd. Struinen met Boswachter Gerard Scholten. Uh, woensdag... Ja dat is al geweest. 7 en donderdag 22 september aanvang, ja. 2 uur en je wandelt tot 5 uur. ja Aanmelden awd.waternet.nl schuin kalender. Ja, Maximaal 15 ja. deelnemers. Ja. als dus zag... je deze wandeling doen, dan kan je je nu bij AWD aanmelden. Ja, ja inderdaad. Op onze website uh, ik zag dat er iets van 8 aanmeldingen nu waren. Dus er is, er is nog uh, plek en dan we denken, want alle excursies lopen niet zo heel hard, maar het is zelf zo mooi weer geweest. Wie gaat te nou ja. denken om in die warme duinen te lopen. Ik denk dat het daar vast mee te maken heeft. Want an Anders uh, zijn ze toch redelijk gevuld? Ja, ja die andere was ook gelijk uh, vol, die eerste. Uh, de, de, dus, uh, en, en de laatste drie weken ligt het gewoon stil. Ja, ja, het is warm weer. Warm. Kan ik wel iets bevullen? Ja, ik ook. Want, want die... hoe, hoe reageerde het dier op deze extreme hitte? Schuilen ja, ze? Ja, het mooie is, die zoeken altijd de schaduw op. Hè? Je, je, overdag is er, was er ook weinig te beleven in de duin. Die vogels houden zich rustig. De damherten lopen niet in de zon of op de kale stukken. Nee. die Onder de bomen. En het liefst van die parasolbomen. Van die mm -hmm. pseudo Of van die hele mooie eh, eik of beuken. Die zo prachtig mooi uitgegroeid zijn. En dan liggen ze in de schaduw. Het liefst er, op een heuveltje waar nog een beetje wind staat. Dat weten ze heel goed hoor. Dat weten ze, ze weten zich ze goed... Uh, ze kunnen zich goed aanpassen. Ja, ik denk ja, dat doen ja. dieren misschien makkelijker als mensen, want uh, als je ziet wat hier in die warme dagen gebeurd is, dan... Ja, man. Je, je, ja, ja, zeker. Maar in de duinen ook, al, we hebben toch heel wat mensen eruit moeten halen cool. met het met jeep. Hè. Die hadden gewoon, ja, die verkijken zich op sukken, hitte. En dan, uh, als je dan, uh, ja, dat moet je maar de helft wandelen van normaal natuurlijk. Een uh, goede veldvlees mee. En, uh, ja, dat vergeten ze dan, ja, he, water ja. mee te nemen. Een paar, ja. paar mensen nog verdwaald, nou ja, die hadden het helemaal vanzelf. Ja, dus, oh, uh, als je verdwaalt, ja. die hebben niks bij, ja. dan heb je al. No. Ja, ja. En dat kan bij ons, hè. verdwalen nog. Absoluut. Omdat je mag struinen natuurlijk. Ja, Uiteindelijk dus ja. ja. ja. kom je een hek tegen. Ja. Maar deze twee mensen, die we toen uiteindelijk om een uur of tien s'avonds eruit plukten... Oh. Nou, die uh, hadden het oh. helemaal gehad, zeg. Ja, die hadden het helemaal gehad. Maar goed. Het ging wel dus het goed, goed die, uh... het, Uiteindelijk ging het goed, weet je, Dus we moesten echt bijkomen. In, en toen werd het ook wat koeler s'avonds. Ja, okay. ja, gelukkig. Maar, uh, gaan. Jullie uh, doen s'avonds een rondje om, om te kijken of er nog verdwaalde mensen ja. rondlopen, ja? Nee, we zijn altijd als eerste aanwezig de boswachters. En als laatste pakken we nog alle grote paden in ieder geval. En dan uh, ja, van alle hoofdingangen kijken we ook wat voor auto's er nog staan. Houden we dat in de gaten. Als hij de volgende dag er dan nog staat. Nou, dan is het. Of dan moet er. Of iets, hij heeft pech. Desnoods uh, ja. nou, dus gaan we dat nummer doorbellen naar de politie. Dus zo proberen we de controle erover te houden. Het nou, is wel wat jij zegt. Jullie uh, willen heel graag dat mensen gaan struinen in de duinen. Dat betekent dat je van de hoofdpaden afgaat. Ja. Dat je dus inderdaad kan verdwalen. En Dan mag je blij wezen dat uh, de boswacht het laatste rondje doet. En je nog vindt ook. Ja, ja. maar het is nou niet zo dat er tientallen zijn. Maar nee, nee, nee. elke week gebeurt het Komt wel eens een voor. keer. Nee. En dan worden we via... 112 gebeld. dat Er de, de waalt nog iemand rond. En dan zijn ze bij Waterput 23. Dus dan kijken wij gauw de bedrijfskaart Nee. pik donker. Soms. Ja, en dan, uh, wij weten wel wat Put 23 is. Dus dan, uh, ja. En dan zijn ze blij. blij. Dus dat is mooi. Ja, een heleboel dingen zijn mooi van het werk. Maar dit zeker. Uh, ja, dat zijn de, de, de dankbare dingen. Hey, um, je hebt nog een hele lijst. Ik weet niet of je die nog af wil werken. Anders gaan wij over naar Struin in de Duinen. Één uh, ja, belangrijk ding voor de is zeker wel belangrijk. Want ze gaan binnenkort beginnen met werkzaamheden... in de Zuidduinen hier. Rond het Zwanenweertje En dat heeft alles te maken met het PAS-project. Dan zou je zeggen, het PAS-project... Uh, procesmatige aanpak stikstof is dat. Dat is namelijk, he, dat weten we misschien allemaal wel... er dwarrelt altijd stikstof uh, naar beneden... en daarom krijgen we verruiging. Ja. Uh -huh. En dat komt door industrieën rondom de natuurgebieden. Uh, Zuidwestenwind is dus vanuit Rotterdam, uh, die kant uh -huh. af. Daar is een compensatie voor in Nederland. En wij als natuurgebied hebben daar een, uh, ja, een zak met geld voor gekregen... om dat, die verruiging weer aan te pakken. Het zeedorpenlandschap, nou dat was... in het verleden, als je nou dat tientallen jaren teruggaat... veel minder ruig. Er waren meer stuifkuilen. de, de Oorspronkelijke plantjes zoals... silenen, walstro... Uh, kruipend stalkruid. Uh, dat stond er allemaal. Maar die zijn nou eigenlijk ja, overwoekerd... door het gras. Dus ze gaan, ja, dat noemen ze... schragelen. Ze gaan dat gras eruit halen. Uh, de populieren... die er eigenlijk niet horen... aan de populieren gaan ze weghalen... Amerikaanse vogelkers, dat is ook zo'n exoot. die hebben wel in de duin bestreden, in de zuidduinen nog niet. Dus er gaat nogal wat gebeuren. Dus uh, dat, dat mensen, alvast komt ook op de website te staan, dan komen we nog in het Zandvoortse krantje. Het uh, is wel een druk gebied daar. Omdat uh, ja. meer heen wordt heel dus, veel gewandeld en honden ja. uitgelaten. Dus uh, hoe, hoe groot? Uh, moeten we dat zien? Ja, die uh, aanpak? groot uh, ja, maar ja, dus, uh, Vijf hectare ongeveer. Uh, wordt kunnen, er komt daar een tijdelijk hek omheen? Of gaat men gewoon uh, nee, nee, uh, aan, komen we... aan, uh, aan het werk? Ja, ze komen bij de tol tolweg zeg maar, naar binnen toe, uh -huh. rijden met, uh, met, met zo'n ja, opraapwagen. En die pakt gelijk een klein bodemlaagje eraf. He, dat, dat het weer teruggaat gaat. Dat de humus halen ze eraf. Dat het weer zanderig wordt. He, zoals het vroeger altijd was. Het oorspronkelijke ja, zeedorpenlandschap, he, met die duin teelt akkert is erin. Oh ja. Dat blijft natuurlijk. Maar dat willen dan eigenlijk zo in overleg met de ecologen en met, uh, met, met, met de natuur van Nederland hebben ze dat zo besloten. En hoe lang, hoe lang gaat, gaat dat Met een CFM-anappellandje beginnen? Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja, nou, ja dat is Als je waar. nog ruimte hebt. Voornuur, ja. ja. ja. ja, ja. ja dus hoe lang gaat dat duren dan? Uh, ze willen dat in twee, drie weken helemaal klaar hebben. Ze willen uh, en, en dan... Uh, worden die, die, ...wordt het opgeslagen daar... Uh, ...en zo gauw mogelijk afgevoerd... ...al die... Uh, ...ja, al het gras, alle dode takken... ...maar ook de exoten, zoals... Uh, ...nou ja, wat ik al zei... ...de berenklauw staat er ook in een paar van die... Uh, ...nou, die, dat is echt een exot ...die breidt zich hard uit, dus die moeten we aanpakken... ...maar ook die rimpelroos... ...dat is de rozenbottel... Dat, ...in het begin ging je niet hard... ...maar je ziet hem nou overal onder de grond doorkruipen... ...rond het zwanenmeertje ...we voegen het helemaal door hè? ja, ja. maar... Uh, ik zit me dat voor te stellen. Als die auto geweest is, dan zie ik dus echt een kale duin. Uh, nou, vijf hectare van de... Wat ja, is nee, het? 35, 35 hectare. Dat, dat is het ja. wat daar gebeurt. Nou, allemaal, allemaal plukjes, hè? Oh, allemaal dus plukjes. is niet, dus ja. niet het hele gebied. Nee. nee je nou, zit al die, die dalen en duinen te bekijken. dan denk het ja. wordt een heel klusje. Ja, het wordt wel een hele klus. Maar uh, het zijn plukjes. we hebben dat helemaal ingetekend. Daar staan een vogelkersen. Daar staan die... Uh, en die, die specifieke dingen, die gaan eruit. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou interessant om te gaan kijken. Ja, en en en, en wanneer, begon, wanneer begon dat? Dus ze beginnen ongeveer rond de 25e september. Dus snel uh, uh, maandag over een week zijn Ja. Ja, en dan. Uh, nou, het komt... is dus misschien zeer interessant om uh, daar eens te gaan kijken hoe dat uh, uh, bewerkt wordt, hoe die de, Ja, want in de Duin doen we dat zelf ook wel, maar dat heeft niet zo'n groot impact voor de mensen hier nee. in Zandvoort. Nee. Dus ze vroegen mij om in het geval vandaag alvast dat neer te zetten. En uh, kijk, uh, laat mensen kijken op de website, daar staat ook al informatie over. En uh, hoe ze dat gaan aanpakken. En natuurlijk willen ze dat met zo weinig mogelijk overlast. En, uh, die iedereen kan gewoon blijven lopen met, met, ja. met die honden. Maar wees er wel beducht op dat er trekkers rijden... en uh, grote opraapwagens en, en kranen. Ja. Dus, uh, nou, maar dat is, dat is ook weer leuk om te zien als je daar wandelt, toch? Ja, ja, ja dat is altijd wat... Net op strand. Dynamisch is het. is ook altijd wat te doen. Ja, ja zeker. Ja. Hey, uh, vers van de pers? Ja, die struinen. Dat, uh, met, met, achterop een hele agenda. Allemaal over die bronstijd. Dat, oh, dat, oh, uh, oh, oh. Die komt eraan natuurlijk... And, uh... Ja, ik moet eerlijk zeggen, het VVV heeft ook excursies. Uh, uh, Paul van der Stap, die rijdt met paard en wagen door de duin heen. Die staat hier ook tussendoor met, met excursie De boswachter gaat met oh, oh. kinderen op stap. Uh, uh, op zoek naar de bronskuilen en uh, ruiken. Uh, hoe heet het? <lacht> Kruipen en ruiken aan de bronskuilen. Dat is een survivaltocht. Maar nou, we hebben ook met... Uh, met, met uh, Nog even, uh, Gerrit. Uh, een bronskuil, wat is dat? Ja, dat zijn de hekken Die graven niet? dan met hun voorpoten. Een kuil. Die plassen erin. Die zetten als het ware hun territorium af. Dat zijn de mannen die dat doen. En uh, ze komen soms op elkaars territorium. En dat komt dan later op gevechten uit natuurlijk. Dan slaan die gewei zo tegen elkaar. Maar ze maken kuilen... om hun territorium af te, af te zetten. Maken, ja. De vos doet dat met hun keutel. Hè. Die zet overal uh, uh, op, op een boomstammetje... op een steentje... gaat hij zitten poepen, zeg maar. En dat is zijn territorium. En uh, de dammer doet even wat groter... en wat grover. En die, zet, uh, die maakt allemaal kuilen. Ja. Dus is... Oké. Okay. Ik zie uh, een aantal hele leuke uh, excuses in het valt mij op dat er eentje om kwart over acht begint. Ja. Ja, En uh, dat is een excursie met uh, paard en wagen, herst, pracht en bronstrijd. Die ja. is 5, 10 en 16 oktober en die beginnen om kwart over acht. Kwart over acht, lekker vroeg hè? Mm. Bij de Silk, inderdaad. Is, is dat uh, speciaal gedaan omdat dan de natuur nog fris en fruit is? Ja, precies, dan ruik je het echt ja? hè. He? Ja. Want wij, dus excursies van ons zijn meestal in de, in, de, in de namiddag. In de namiddag. Ik zie ook heel veel avondexcursies. Ja. Dat, dat komt in verband met die bronstijd. He. Want dan komt dat burrelen juist goed op gang. En uh, ja, de, de mensen, het publiek, moeten dan de duin uit. Mm -hmm. En de boswachter die mag nog even langer blijven met zijn publiek. Maar goed, daar betaal je dan ook ja. voor natuurlijk. En, uh, ik zie ze om, uh, om half acht, zie ik er eentje staan. En acht uur. Nacht van, van de nachtwandeling. Ja. Ja. ja, dat is wel heel exclusief. Hè. Ook, uh, dat, dat doet ook diezelfde Paul van der Stap. Die gaat dan uh, ja, wandelend. ja Die komt er in het donker uit. Echt de ja. nacht van de nacht. Dat is heel in heel Nederland zo trouwens. Hè. Dat is in alle natuurgebieden is de nacht van de nacht. En dat is dan al het eind van oktober. Ja, De, nacht, de nacht van de nacht is natuurlijk ook uh, uh, in, in de, de stad... Ja. Een aantal steden doet daar nou mee en uh, schakelt een, een gedeelte al het licht uit. Ja, precies. Om te, en uh, Om eens te kijken hoe, de, hoe mooi de sterrenwereld dan is. Ja. Is ja. En is dus zeker in de duinen is dat uh, mooi te zien, want dan heb je geen, uh, geen vals licht. Nee, nee, zeker. Dan heb je... Ja, of de volle maan, want dat is net een schemelamp dan. Een grote schemelamp die dan... Ja, he, ja, een, ja, een schemerlamp die uh... die, uh, die bronstijd excursies, hè. Uh, dan ga je op zoek naar uh, burrelende herten. Ja. En, uh, Kom je dan ook niet in de gevechtenzone terecht? Jazeker. Jazeker. Je, je moet... Uh... Het kan gebeuren. Het is ja, niet veel gebeurd. Maar er zijn wel eens mensen die zijn uh, bijna overlopen. Ja, fotografen zijn soms zo brutaal. Ja, die, die willen gaan... natuurlijk de mooiste burrelfoto hebben. Maar dan zeggen ze net van, uh, niet op mijn terrein. Nee, want ja, die hebben alleen maar uh, oog voor hun hormonen, zeg maar. Dus die vliegen die andere mannetjes met die gevechten. Je hebt echt al ja. die toernooiplekken. Die zijn ook helemaal kaal getrapt door ze. En dan, ja, dan dagen ze elkaar uit. En dan een gegeven moment is die ene, bijvoorbeeld de sterkste, het zat. En dan pakt hij die, die andere ja, op, de, op, de, op, de, op het gewicht wat ze beschadigen elkaar bijna nooit. He. Het is wel gewei. het gewijd Het ja, ja. tegen elkaar aan. En ze doen het eigenlijk wel heel sportief. Van, uh, ze, ze pakken ze niet uh, van achter of zo. Dat ze. <laughs> nee, dat is... uh, altijd van voren. En, uh, en, en de fotografen moeten houden. houden Wij hopen ook dat ze zelf wel de natuur met rust laten. Dat ze van een afstandje. Met die telelezen tegenwoordig. Je kan gewoon op 25 meter afstand. Nog een prachtig mooie foto's krijgen. Stomen uit die neusgaten. En, en, en, en, en die spieren in die nek. Als, en, jij, uh, als je nou aankomt met zo'n uh, met, met zo groep mensen. En je, je, jij weet waar dat gebeurt. Dus ik neem aan dat je die mensen ook meeneemt naar die plek. Ja. Hoeveel afstand hou jij daarop? Nou, ik neem altijd wel sowieso 25 meter hoor. Ja, ja, ja. En dan zoek ik dikke bomen uh, uit. En dan ga ik dan achter staan, in een heel rijtje achter me. En dan, uh, ja, dit is een beetje flauw wat ik dan zeg, zeg kan je al tegen de dames van, uh, dames even lippenstift af, weet je. Want anders die, die mannen Ja, die worden helemaal, waar is het? Niet dat je dat zo verdreven. Ja, het blijven mannetjes. Ja. ja. Maar goed, en dan... Ja, dat is genieten. Dan wordt het donker. Hè. Dat mogen wij dan. Als boswachter wordt het donker. En dan hoor je dat gefiep van de dames. Hè. Het piepen van de dames. Wat het pie is piepen? piepen. Nou, ja... Het fiep van de dames is eigenlijk, joehoe, ik ben er klaar voor. Ja, ja, ja. Ja, Daar ben ik toch mee bezig. Maar goed. ja, maar, maar ja dan, dan, gaat nou, dan gaat het erom, die mag. Nou, dan gaat het erom. Die mannen die gaan erop vechten, inderdaad. Ja, en de sterkste, ja, die mag dan zo'n dame bespringen. En, uh, en, en dan krijg je zelf in juni... Uh, de, de verliezer... Die gaat ja, die draait echt af. Ergens, die echt af. Ja, maar, maar die, die gaat die wordt, niet voor de volgende ronde? Nee, maar die gaat, wordt echt achterna gezeten nog een stukje. Door de winnaar. Want als ja. hij even het afdruipt, dat voelen ze donders goed. Dan drijven ze ook goed weg. En dan zie je ze, dan zitten ze helemaal buiten zo'n uh, ter, uh, zo, zo terrein. Ver bij het vliegersmonument is zo'n terrein. Hè, dat weten een hele hoop mensen wel, denk ik. En dan moet hij weer helemaal opnieuw proberen zijn plaats te krijgen. Binnen de groep. Ja, goed, ja. Binnen de groep. Ja, dus Wij, dan komt die... uh, hij wordt natuurlijk weggeduwd uit. We'll <laughs> Territorium 1, ja. komt vervolgens in een ander territorium terug. Ja. En dan krijg je daar weer, dus dan gaan ze daar weer vechten, het is natuurlijk. elke keer dat reuring Dat zou je dus daar. wel kunnen winnen. Dat zou, ja. Okay. Zo'n jong mannetje, die is wel brutaal, die probeert het dan tegen zo'n plaatshet, noem je dat. Dat is de grootste, sterkste. Ja, dat, ja, dat wint hij nooit. Nee. Dus dan gaat hij terug, en dan pakt hij er wel een paar oude mannen, die, die, daar redt hij dan <lacht> tegen. Hè, die oude bokken, die gaan dan alweer weer nog verder. Ja, die pakken nog wel als een hinder mee, maar voor de rest, die hebben we niet veel meer te vertellen. Dan <lacht> moeten ze heel erg gaan wennen. Want het jaar waren ze soms nog de, he, het mannetje. En, uh, maar tussendoor heb je ook het gepiep van de jongen. Want die denkt steeds van wat, wat doet moeder nou toch allemaal? Wat hier? gebeurt hier ja, dus, dus, nou er allemaal? Het is echt een spektakel. Als je dat een beetje in verdiept en lekker gaat zitten ja, kijken. Je hoeft mooi. niet met een excursie mee. Je kan gewoon lekker zelf die herfst ruiken, de kleuren daarvan genieten. Ja, geweldig. Dat ja, is uh, mooi. denk ik toch wel, als je echt zo'n zo zo burrel uh, evenement mee wil maken, handig om uh, uh, <laughs> met de boswachter mee te gaan. Ja, heb je en nog geen ervaring, daarmee moet dan je, je, dat je dat wel eerst beter. doen. Maar er zijn zat mensen die uh, abonnementen hebben en die weten al precies waar ze ja, moeten. Precies. Ja, precies. Dus, uh, een van jouw fans, Joker, die komt er ongeveer twee keer uh, in de week. Dus, ja. dus die weet ja. precies waar ze moet zijn. Ja. En die maakt ook wandelingen trouwens. Ja, die maakt Staal ook altijd. Door de duinen, de, ja, ja. De dinsdag ja. zie ik er altijd lopen. Ja. met ja. Een, Die groep lijkt wel steeds groter ja. te worden. dan kan je opgeven bij Pluspunten. opgeven. Joke doet het. Joke Buys. Dat zijn weer extra... Excursies. Ja. Um, voor de duidelijkheid: deze boekjes liggen bij alle ingangen van. Uh, ja, bij de, alle pannenkoekenhuizen. Alle, alle bezoekcentrums, pannenkoekenhuizen. Ja. In Zandvoort ligt hij bij de VVV. Ja. En, en, uh, dus, dus, en iedereen die, uh, kan zich erop abonneren. Ja. Er staat het ja. telefoonnummer op, er staan. Uh, uh, en er staat www. Uh, Wat is het precies? Even kijken: awd. En dan nog een stukje verder, geloof ik. Je hebt ook gewoon uh, ook voor de aanmelding van excuses is het een andere website. Dat is wwwwaternetnl awd. Ja. Dat uh, andere adres, dat was iets anders. Ja, er is. Zeer veel te doen. Uh, nou ja, september is bijna geweest, he. zelf Tim met de Vogelhuisje voeder, dat is uh, volgende week. Uh, daarna oktober heel veel uh, bronswandelingen. Ja. Kijk daar zeker naar, uh, de, de gemiddelde tijd, anderhalf uur, twee uur wandelen. Twee uur ongeveer. En ik heb speciaal in de herfstvakantie weer voor de kinderen natuurlijk. Mm -hmm. Dat ja. is gewoon uh, leuk om... Uh, ik ja. ben hem even aan het zoeken voor de kinderen die is. Die is, even kijken hoor, dat is dat uh, sluipen kruipen oh ja. en dan bronskuilen ruiken. En dan weet je voor, voor 14, 10 tot 14 jaar, het is een pittige wandeling vanuit Panneland dat ik dan. En dan ga ik het verboden, het verboden gebied in, ja. ja. Mm -hmm. Het is half zes, dus dan kom je echt in de dood. Het begint al een uit. beetje te schemen. Ja, ja. ja. Dus echt spannend is dat hoor. En dan, je ruikt ze vanzelf, je ziet ze, je loopt er eigenlijk bijna midden in. Dus, uh, ja, dat is... Uh, er, zijn, uh, er zijn er genoeg. Wij, uh, wij geven de luisteraars zeker de tip om even op uh, www.waternet.nl te kijken. Ja. En uh, daar eventueel excursies uit te halen. Of loop even naar de VVV en haal struinen uh, in de duinen gewoon op. Ja, precies. Of, of waar het Pannenkoekhuis de duinrand, hè. Als je daar, daar komen de meesten binnen denken. Dan liggen ze gewoon op een stapel gratis mee te nemen. Zijn er nog uh, speciale dingen waar ik op moet letten in de duinen? In de tuinen even kijken. Uh, nou ja, ze, ze gaan daar ook beginnen met... Uh, ze zijn uh, druk met werkzaamheden bezig. Hè. Het bloedseizoen is over. En dan zeg ik altijd... Uh, ja, dan is het weer tijd voor de werkzaamheden. Dus er worden grote... Er zijn grondtransporten. Dat humusrijke grond wordt allemaal de duinen uitgereden. En uh, dus daar zouden mensen... Ja, daar moet je extra op letten. En verder gewoon... Uh, ja, let, let op de mooie kleuren. Let op alle vogels. Hè. De herfstgasten die, die aankomen vliegen. Ja. De eters, Ja, die ja. beginnen nu te komen. Met grote groepen. Dus er zijn weer uh, mooie geluiden in, uh, in de duinen. Ja. Ik wil het nog even, even hebben over een wat minder geliefd onderwerp. En daar ben je zelf al een klein beetje mee begonnen. Over uh, de beheersjacht. Ja. Um, hoe gaat een bezoeker daarmee om? Is dat vroeg of is dat laat? Of kan het dag over gebeuren? Ja, dat is. He, per 1 november ja. is dat. Uh, he, de rechter heeft dat net weer uitgesproken, Het ja. uh, ja, gaat mij er een beetje om uh, als ik daar bezoeken rondloop. Als je daar bezoeken rondloopt, dan heb je er geen last van. Oké. Okay. Hey, daar hou ze rekening mee. Ze beginnen sowieso eerst ja. weer in de verboden gebieden. Uh -huh. okay. En. Uh, het, je hoort ook niet steeds... Die, die, schieten. Dat schieten, want ze hebben dempers. Ik vraag dit omdat er mensen de duin in gaan... en misschien een beetje schrik hebben... omdat ze weten dat er wat gebeurt. Ja. Dus mensen hebben daar geen last van. Niks geen last. lekker de duin uh, in. Zijn ja van. hoor, ja. En ze doen Trinkman. het op de meest veilige manier. Want uh, ja, waternet ja. die, die wil geen enkel risico lopen... en dat gebeurt er ook niet. Die... Ik heb nog één vraag over de volgende... eco-viaduct. Ja. Ehm... Um, de eerste staat er, het schrikdraakje zit er nog steeds in voor, uh, ja, nee. voor de wat grotere. <laughs> er wordt nu driftig gesproken over de tweede. Uh, Die kennen we duidelijk. Ja. Heb je daar al wat, wat, wat over gehoord? Nee. Nog niks? Nee, ben, maar, ben, ik, ik heb al een tekening gezien. En, uh, ja, maar dat is de ja. Kennermedeuinen, weet ik ook niet. Daar, daar doen jullie hier... niks mee? Nee, wij. Het is niet jouw. Uh, nee. Is dat niet een soort tussengebied? Want, uh, nou. Tussen de Zeeweg en de Sand bijvoorbeeld? Ja, maar het is niet van ons. Het is niet hè. van jullie. Bij ons is tot de Sand Dus het, het, het Dus het ecoduct, wat ja. er nu staat met de grote hek erop, is van ons. Daar zijn we zelf wel. Zo gauw die open gaat, hebben we weer meer contact met de collega's van de Kennermedeuinen. Want dan hoop ik ook gezamenlijke excursies te gaan. Ja, ja. Ja. Uitleg te geven. Maar ja, dan moeten we eerst toch drie, vier jaar die beheersjacht gaan uh, toepassen. En dan zijn, uh, is het, het aantal zo teruggebracht dat de hekken eraf gaan. En tegen die tijd is het tweede viaduct dan klaar? Ja. Dus mm -hmm. dan zou je echt een mooie overloop kunnen krijgen. Ja, dan kunnen ze tot de zeeweg gaan lopen. En dan, ja, uiteindelijk mm, moet hij daar, daar ook nog overheen. Dat is de grootste wordt dat. Ja, dat wordt echt een ecoduct en geen recroduct. Alleen voor de dieren. Alleen voor de dieren. En dan kunnen ze oh, ja. tot de Muiden aan toe zo'n beetje lopen. Zo. Dan heb je echt een prachtig mooie ecolint. Ja. Een heel ja, groot uh, natuur en uh, nou, dat is natuurlijk heel fraai om in te kijken. Gerard, ontzettend bedankt voor uh, jouw fijne uitleg en de mooie plaatjes die je wij wel kennen. Ja. <laughs> ja. Voor de luisteraars, ga dat boekje halen, want het is een hele mooie plaatje. Gerard, ja. bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, Gerard. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier, zomaar drijven naar het vliegen in de wolken, drijf je hier kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen eindelijk vooral de rusten en de bloemen die je kust, de kleuren die je hebt te alles kan je nu vergeten op het water vlieg je heen en weer, zo de sterren op het water met je vleugels van papier, als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een soort van later. Ik wil nu als blinder vliegen, op de bloemen vliegen, maar zo hoog kan ik niet komen dat dus ik vlieg maar in mijn droomen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Zijn. Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder dan jaloer zijn op een vlinder, al zelfs vlinders moeten sterven. Laat ik niet mijn rug verliezen. Ik kan zonder vliegen leven. Wat zal ik nog langer geven om een vlinder die verdronken is in mij? Om te leven, hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Met gesneden. Het is Peter Goedemorgen, deel uitgehaald of niet? Jawel, maar het was met de auto. En tegenwoordig met die nieuwe auto's heb je allemaal van die hele mooie uh, uh, sleutels. Oh, Dat ja, dus is voor jou is iets, iets te veel. Iets te ah, modern. is iets te veel voor Je bent er van echte sleutels, sleutels voor. Ja, ja. En die is ingewikkeld. Stuk. En die was stuk? Nou, die was stuk, oh. ik kon niet meer starten. Oh, dus okay. ik moest even naar Huis om een nieuwe sleutel. Maar Goed. ik ben er. Uh, je bent er en. Uh, we hebben natuurlijk nog een paar minuten voor jou over. En we gaan ja, op, op, op. over de Laureate Prinses Christina Concours. is een jaarlijks terugkerend evenement. Dat klopt. Bij jullie uh, Classic Concerts. Ja, en ik denk al eigenlijk uh, uh, een jaar of zeven, acht, misschien wel negen. Ik weet het niet precies. Maar uh, we zijn met die organisatie toendertijd uh, in contact gekomen. Op eigen initiatief. Kijken wie erachter zat, welke mensen dat waren... En, en die hebben gezegd: van uh, dit zijn allemaal jonge muzikanten ja. die podia nodig hebben, die uh, aan het studeren zijn. Deze mensen studeren allemaal aan het Haagse Conservatorium. Nu nog, er is er eentje bij Dipse Bachelor al gehaald. We praten over uh, twee mannen en een dame. Olafje van der Klei op de viool, Roger Tammy op de Cello en Rick Kuppen op de piano. Dat zijn allemaal mensen die uh, wat verder zijn als de normale zijn. Wat meer talent hebben als de normale. Vandaar dat ze ook mee mogen doen aan dat Prinses Christina concours. Dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Wat gesubsidieerd wordt door de provincie Zuid-Holland. Door het ministerie van Cultuur. En ook door de gemeente Den Haag. Want dat kost nogal wat. Dat zijn heel veel mensen die daaraan meedoen. Alles op het gebied van klassieke muziek. En uh, dat is zo goed bevallen eigenlijk. En uh, we hebben gezegd van de maand september of oktober, het ligt een beetje aan wanneer het concours wordt gehouden, is voor de laureaten van het Prinses Christina concours. En dat is nu dus al voor de zoveelste keer. En, en Peter, welke, welke komen dan? Zoeken jullie ze uit of worden ze ja, gestuurd? Nee, zeg maar? uh, wij mogen ze niet uitzoeken, want wij willen graag altijd de eerste prijswinnaars hebben. Dat lukt dus niet, want dat zijn mensen die uh, naar Montreal gaan, naar New York, naar Londen. Gaan die op uitnodiging? Die, die gaan dan op of, uitnodiging. Uh, okay. ja, die krijgen dus eigenlijk een pak geld mee. Dat is aan de het prijs? Ja. Okay. En dan mogen ze dus voor een groter podia. En zijn er grotere podia's als de Stichting Klassieke Kunst? Jawel. Ja, toch, toch, wel. Wel. ja toch, wel. Nee, toch wel. Dat verbaast ons dan weer? Ja, maar ja, dat is hetzelfde met het mannenkoor Zandvoort. Er schijnen ook grotere mannenkoren te bestaan nog. Ja. toch wel? Nou, dat lijkt ja. me niet zo moeilijk. Want gezien, ja. je, je komt hem zelf in de vergrijzingen uh, in jullie... Uh... Ja, maar toch. Maar jullie hebben een hele uh, jonge voorzitter. We, uh, voorzitter. we hebben een hele jonge voorzitter. En een nog jongere dirigent. Kijk. En uh, uh, bij dat mannenkoor gaat weer... Hoe is dat dat vroeger was? Uh, met de dirigent, want het... Uh, we best, een Arjan, jaar geleden of zo Arjan van Dijk. Is het er nu een jaar? Ja, is het er nu ongeveer ja? een jaar. En zowel het bestuur, dat is niet zo belangrijk, maar vooral de leden, daar gaat het eigenlijk om, zijn er heel blij mee. Het is een jongen die ook bij die uh, oude grijsarts ze uit de rolstoel achter de relator vandaan haalt. En de zweep gaat erover. Is daar... Uh een verandering in. in heb, heb je daar ja, uh, ja dat, dat, dat door deze dirigent iets, ja. iets anders doet? Ja. En uh, niks over Wim de Vries. Nee, want hij is jarenlang goede uh, dirigent geweest. Maar als je al tien jaar dezelfde dirigent ja. hebt, wordt het echt tijd. Ja. en Wim, een keer tijd voor ja. verandering liebing, Begreep dat ook. Ja. Wij hebben dit initiatief genomen, Wim. en uh, Ja, je raakt er toch een beetje op uitgekeken. En je moet proberen uh, uh, uh, beter te worden als koorzijn. En uh, met het mannenkoor dat. En iedereen kan dat bekijken. Op zondag 2 oktober Gatenkerk. avond 3 uur. Kaarten. 10 euro. Kaas en stromp. Bruna Balken. Even, even terug. Even terug bon? Want het, het ratelt er weer uit. Ja goed hè. Maar nou niet, niet goed. Want het, geen hond hebt het begrepen. Ja, wel tuurlijk. 2 oktober is er een speciaal uitvoering van jullie. Met het Zandvoorts mannenkoor, mannenkoor. Met een dameskoor. Juist. Harlem Jive. Close Harmony. Uh, 15, rondom de vijftien dames... tussen de twintig en de veertig jaar... die op een fantastische manier... Uh, close harmony zingen. Ja. Dat, dat is... zit er zo ontzettend goed in. En met zo'n oud-grijs mannenkoor... met alle respect... <laughs> is dat natuurlijk heel leuk dus nee, om zo'n ja. uit te En dat gebeurt in de Agatenkerk. Ja, dat klopt. En uh, dezelfde tijd, half drie? Uh, drie uur, half drie de kerk open. Kaarten 10 euro. Het standvotsmannenkoor met Harlem Jive. Matthijs Mesdag een bariton. Okay. Die hebben we ook uitgenodigd. En daar kom ik nog voor terug. Dat is een uh, fijne middag. Nou, dan moeten we afwachten hoor. <laughs> Misschien ja, maar dan heb ik een, een half uur, uur nodig. Want <laughs> dat is <hetzelfde laughs> <van> het soms <laughs> van natuurlijk. Maar in ieder geval hebben we het dan even over morgen. Ja. Uh, 18 september is het uh, Laureate Prinses Christina Concours. Het Van Miris Trio. Komt ook? Ja, dat, uh, die drie mensen die ik net opgenoemd heb. Dat, die noemen zich het Van Miris Trio. Die treden... Uh, He hebben hebben zij zi dan ook... In dat concours als trio gespeeld? Ja, oké. Okay. Ja, met z'n drieën samen gespeeld. En dat zie je namelijk steeds meer. Uh, zoals de Stichting Classical in Zandvoort bestaat. Zijn er natuurlijk heel wat in de landen. En die hebben geen interesse in alleen een celliste. Of alleen nee. een violiste. Dus wat al die no, mensen is doen. Ja, dit is leuke en op combinatie. het moment dat ze studeren doen ze dat al. Maar ook als uh, het Concertgebouworkest. Heeft wel drie, vier verschillende ensembles. Die met elkaar spelen en zichzelf verhuren aan allerlei het is, het is natuurlijk ook leuk als je tijdens je studie uh, met zo'n clubje al ergens kan optreden. Daarom, om uh, toch een beetje te voorzien in, uh, in het yes, dagelijks onderhoud. En ben, dat is die goede samenwerking met de Prinses Christina concours. Want die zijn aan de andere kant heel blij met ons. Omdat wij ze een podium geven. En doen dan ook wat aan de prijs. Zeggen dan ook van, nou we zijn zo blij dat die kinderen daar kunnen en spelen. Ja. En dat is ook leuk. En dat is ook leuk. Voor, voor meerdere... Uh, Organisaties als Classic concerten want die zijn er in de landen. Is dat heel belangrijk? Ja. Want jullie, ja. uh, ik lees het weer over vrienden van, ja. jullie zijn ook afhankelijk van subsidies en giften. Ja. Dus uh, dat is wel belangrijk. Zeker, zeker. Peter, ben je al klaar met je programma? Nou ja, want... uh, het programma zijn de bekende. Haydn, ja. uh, Schubert, Brahms voor de pauze. En na de pauze uh, de pianotrio van uh, Beethoven, Ludwig van Beethoven. Met de met alle kretto mannen en troppo. Prachtige pianomuziek. Prachtig. prachtig. Oké, okay, voor de mensen... En op een half, prachtige vleugel. Half drie is het weer open. Peter. Heel graag. Op drie uur begint de muziek. Juist. Op tijd komen voor de kussentjes. Ja. ja. Peter, bedankt. Eén Ook ding. Ook voor deze Op uh, een aankondiging nog. Ja. Heel snel. 30 oktober. Agatha Kerk, grote productie, Stichting Classic Concerts. Ja. Schatelijk. De Schatelijk Lisa boekje. Creola voor de pauze. En de Carmina Burana, niet tenminste na de pauze. Dankjewel. We gaan het zien en we gaan het horen. Peter, bedankt. Dankjewel, voor ons. Dankjewel Peter. Wij doen heel snel uh, de agenda, want anders worden wij er vanzelf weer uitgegooid. Gaan we het redden? Uh, ja een paar ik zal er een paar stukken uithalen als het goed is uh, er is nog steeds een historische krompriet tentoonstelling in het Zandvoortmuseum Museum tot 25 september tot 1 november staan dus zeker de zandsculpturen er nog 18 september hebben we het over gehad kom naar de protestantse kerk morgen om 3 uur ja. en de wereld Alzheimer dag die heeft een kraam op de markt op 21 september en natuurlijk uh, stads... en na nou, het hele weekend is het feest 24 er is weer van alles te doen hè stad en omroepersconcours, oktoberfest en een, 25 september worden er weer 10.000 stappen. Dus vanaf de, de Oude weer, Hand is dus de eerste ja. keer. Vanaf 10 uur en uh, in smiddags, eigenlijk begint het Zal om half 11 in Nieuw Unicum, het Shanty Festival. En om 12 uur uh, wordt er verder gezongen vanaf het Raadhuis. Ja, en dan 25 september is er weer muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony hier in de staat 44. En op 30 september, het is wel ver weg, zangavond in het Wapen van Zandvoort vanaf nou, half 9. Uh, volgende week dan nog wel een keer omroepen. Gaan we nog wij uh, danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie en het water. Techniek Kasper Gursen, ontzettend bedankt. Ook voor de regie natuurlijk. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. Nog steeds beterschap, we zien elkaar binnenkort alweer eens. En Gerry Rutte, die deed de eindredactie. Koffie Yvonne Roosendaal. Gerry Rutte deed de presentatie. Ja, Ben Zonneveld, dankjewel. Dankjewel en wij wensen iedereen een prettig weekend. Oké. Okay.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 De man die twee agenten in Brussel aanviel had mogelijk toch een terroristisch motief. Het Belgische OM zei eerder dat er geen aanwijzingen voor waren, maar komt daar nu van terug. Na de aanval in de Brusselse gemeente Schaarbeek raakten de twee agenten gewond aan de nek en buik. Ze liggen buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De dader werd in zijn been geschoten en gearresteerd. De politie is bij een kapsalon in Kuik net onder Nijmegen op zoek naar de stoffelijke overschotten van een Brabants echtpaar. De twee verdwenen 27 jaar geleden spoorloos. Het cold case team heeft de zaak heropend omdat er nieuwe aanwijzingen voor een misdrijf zijn. De lichamen zouden mogelijk zijn begraven op de plek waar nu de kapperzaak is. Het echtpaar woonde daar destijds met hun enige zoon. De politie in Kuik is al drie dagen bezig met graafwerkzaamheden en het weghakken van de betonvloer onder de garage. Een huis met een groen energielabel wordt sneller verkocht. Zo staat een woning met een A- en B-label gemiddeld een maand korter in de verkoop dan een huis met een D-label. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt verder dat kopers ook meer betalen voor een woning met een groen energielabel. Een eensgezinswoning met A- of B-label werd verkocht voor bijna 10.000 euro meer dan een gemiddeld D-label eensgezinswoning. Het weer vanmiddag blijft te droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Door het hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. De land kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het Noordoosten wolkenvelden over. Dit was het NOS Short. CFM. Verkeersupdate. Dit tennis mooi van de ANWB.